Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De ramp in de havenstad Tianjin in China is vermoedelijk deels te wijten aan de brandweer. Die wist eerst niet dat in het brandende pand chemicaliën lagen opgeslagen en blusten met water. Daardoor breidde het vuur zich juist uit, schrijft de Chinese staatskrant. In de loodslag vermoedelijk calciumcarbide. En als die stof in contact komt met water, ontstaat een uiterst explosief gas. Het dodental van de ramp in Tianjin is gestegen tot 56, onder wie 21 brandweerlieden. Er zijn ruim 700 gewonden. Amnesty International zegt dat Oostenrijk vluchtelingen schandalig en mensonterend behandelt. De Mensenrechtenorganisatie is met een vernietigend rapport gekomen over het opvangkamp in de stad Trajskiertjen bij Wenen. Het kamp barst uit zijn voegen, kinderen die zonder ouders reizen worden aan hun lot overgelaten... en de rijen bij het eten zijn zo lang dat sommige mensen niet eten, meldt Amnesty. Ook is de hygiëne belabberd.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 In Guatemala wonen zo'n 15 miljoen mensen, waarvan de helft in armoede leeft. De storing bij T-Mobile is nog niet verholpen. Sinds begin van de middag kunnen sommige klanten niet bellen of gebeld worden. T-Mobile schat dat zo'n 30 van de 3,7 miljoen klanten last heeft van de storing. De provider verwacht dat de meeste problemen in de loop van de avond zijn opgelost. Het weer vanavond en vannacht vallen verspreid over het land een paar stevige buien met lokaal veel regen. Later vannacht trekken de buien weg. Morgen wisselend bewolkt en geregeld een bui. Het wordt 19 tot 24 graden. Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan iets frisser. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 4 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 ZANG Toen ik het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 Heel. Hold on, oh, don't, do oh, don't let me go. Cheaters need to eat them. Run them to look. the sun <musique> Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille et la voix soumise en gondolier Pacayant pour une cerise Pour un baiser Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Voyez le cœur soumis et la méprise en mariniers. Si elles veulent s'appeler, Venise, prenez les dons bien sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.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 Les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en marche me penchant comme la tour de bise Pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, drôle d'idée, drôle d'idée, drôle d'idée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 Je t'aime, je t'ai censuurd, j'ai vu la bête. J'ai cligné des yeux, zin, tu ne t'es plus la bête. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir. je t'aime. je sais pas si je t'aime. je sais pas si je pas si je me suis fait mal en mon je n'avais pas vu le plafond de verre Tu me trouverais Ik si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière je t'aimais à ta manière J'étais censé te citer... Je Je FM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en When I'm with you But I love it But I love it Oh I can feel my face when I'm with you But I love it But I love it Oh And I know she'll be the death of me At least we'll both be nothing Radio. Ga naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag, hete zomerruimte. TV